Eva Rover, je hebt een uh, nieuw album uit, Over en Weer, als vervolg op De Jager. Hoe moeilijk is het eigenlijk om te bevestigen na zo'n debuutalbum dat toch hoge toppen heeft gescoord? Uh, wel, eigenlijk moet je daar niet aan denken. Maar ja, zolang dat je probeert er niet aan te denken, denkt er natuurlijk weer aan dat je dat misschien moet even evenaren. Uh, maar ik ben zo niet aan Over en Weer begonnen. Ik, ben echt, ik heb gewoon gezegd, van ik ga een nieuwe cd maken, ongeacht wat ik met De Jager heb gedaan. En uh, ben gewoon echt van nul eigenlijk voor mezelf terug begonnen. Wat natuurlijk niet echt waar is. Want je hebt een soort metier gekregen, toch al een beetje, in die twee jaar dat je dan met de andere album speelt. En dus in dat opzicht is het voor mijzelf eigenlijk muzikaal een bevestiging van wat ik aan, op De Jager nog heel erg aan het zoeken was. Zo'n eigen geluid. En als ik zelf een nummer schrijf, wat voor nummer is dat dan? Wat wil ik vertellen? En dat was ik heel erg aan het zoeken op De Jager. En over en weer is daar voor mij een bevestiging van de zin van wat we live doen is eigenlijk wat ik wil doen, zo. ik ben een heel toffe groep, we spelen zowel akoestisch als elektrisch. En het zijn echt popliedjes, maar het is wel een soort, uh, het heeft een soort van kleinkunst gehad omdat het een verhaaltje is. Ik vertel echt zo op drie minuten echt een verhaaltje en dat vind ik ook belangrijk. Dus voor mijzelf is het gelukkig een bevestiging van de vorige en uh, nog veel meer mijn eigen ding. Jullie gebruiken ook een melodica, dat geeft natuurlijk een speciaal soundeffect. Ja, we gebruiken live heel veel kleine instrumentjes, omdat op over en weer, als je die, die CD een paar keer beluistert, dan hoort je altijd nog nieuwe dingen. Daar zit heel veel in. dus is heel veel uh, soort soundscape-achtig, zoals dat je met filmmuziek en zo hebt. Ik wilde dat live ook wel een beetje overbrengen. En als je dan gewoon, de, de, de klassieke bezetting die is er, om het nummer te spelen. Maar dan zit er ook, ja, we gebruiken bijvoorbeeld ook een baritonsax. Ik speel zelf ook op een heel klein xilofoontje. Uh, er zijn kleine percussie-instrumentjes die we gebruiken, zowel ik als de backing vocal die doet elkaar af en toe, dus er zitten zo hele kleine accentjes in en dan ook die melodica inderdaad, die je kent van als, als je klein was, als kind, dan was dat speelgoed eigenlijk. Maar dat klinkt eigenlijk wel leuk, het heeft een soort um, zo accordeonachtig geluid. Ik vind dat plezant, om dat brengt ook een beetje humor in de muziek en ik vind dat wel belangrijk. Het geeft ook iets ontwapenends, hè. Het, het doet zo wel refereren naar, de, naar kindertijd eigenlijk, een stukje. Ja, dat vind ik ook altijd wel leuk. Wat ik met mijn muziek ook wil, ik, wil natuurlijk, ik ben een vrouw, ik ben geen kind meer, maar iedereen uh, is nostalgisch naar die tijd. En, en kinderen spelen ook heel veel met muziekinstrumentjes, blokfluiten en zo van die dingen. En het is altijd heel leuk, ook altijd heel mooi zijn muziekdoosjes en zo, dat hebben we ook al, al gebruikt uh, vroeger. Dus ik vind, ik vind dat ja, dat geeft mij zo'n soort nostalgisch gevoel en uh, ik word daar vrolijk van. En ik vind dat muziek, het, het mag. Het mag af en toe wel triestig en, en, en rustig zijn, maar het mag ook uh, vrolijk en opgewekt zijn. En je moet er zo wat blij van worden, vind ik. Dus dat helpt, die kleine dingen. Als kind zelf heb je muziekschool gevolgd, heb ik mij laten vertellen. Ik heb zelfs gehoord dat je klarinet hebt gevolgd in viool. En toch heb ik jou geen viool horen gespeeld nog niet en geen klarinet. Viool wilde me echt niet horen spelen. <laughs> ik heb, uh, heb klarinet gedaan van mijn 8. Uh, Daar heb ik tien jaar gespeeld in de muziekschool en dan. Um, ik speel het nog wel, maar nu toevallig uh, bij, bij het concert dat je nu hebt gezien uh, heb ik het niet gespeeld. Maar als we langer spelen, is omdat we maar een uur hebben gespeeld, als we langer spelen speel ik wel klarinet. Uh, ik heb bij cadrillo ook heel veel klarinet gespeeld. Uh, in die volk past dat natuurlijk heel goed die klarinet. Maar viola heb ik pas gedaan van mijn 15. En dat was een instrument dat ik erbij wilde leren, zo even snel, maar dat is heel moeilijk. En um, ik bewonder altijd die, al die klassieke violisten en jazzviolisten die zo waanzinnig op hun instrument spelen. Ik ben daarmee gestopt omdat ik gek werd van mezelf. Ik speel ook echt, ja, dat is zo moeilijk om juist te spelen en dat was altijd fout. Hè. Maar die clarinet die gebruik ik nog wel, maar in popmuziek is dat iets moeilijker. Uh, we gebruiken nu voor een sax. Dat, dat geluid is iets meer ingeburgerd in de popmuziek. Zo. Maar de klarinet, ik vind het wel een heel leuk instrument. Ik speel het nog wel veel. Ja. Waar, waar ik het op speel is uh, van over en weer mis je. Omdat dat is een heel blazerarrangement eigenlijk En dan spelen we eigenlijk het blazerarrangement met twee. Dus gewoon met de sax en de klarinet. En op de, op de CD zelf heb ik ook een beetje klarinet gespeeld. Dus die partijtjes, die speel ik live eigenlijk ook. Straks ga je de studio induiken, ga je een, je bezighouden met Zuid-Afrika, want je, je, je hebt daar een concert. Dat is natuurlijk de droom van heel veel kleinkunstenaars om iets in Zuid-Afrika te gaan doen. Hoe gaat dat eruit zien? Uh, ga je nummers bewerken voor Zuid-Afrika met, met Zuid-Afrikaanse tinten? Wel, wij hebben ons nu voorgenomen om, fantastisch toch, daar een klein beetje uh, de willen gaan promoten toch, omdat als je daar naartoe gaat, is het natuurlijk een reis van twaalf uur en dan wil je daar ook niet alleen maar gaan spelen, maar dan achteraf misschien toch nog wel eens terugkomen. Dus ik ga dat in Zuid-Afrikaans proberen op te nemen. Dat klinkt dan uh, die beste nog, fantastisch toch? En uh, vind, het klinkt heel mooi, uh, maar ik moet het natuurlijk nog gebekt krijgen. En dan uh, gaan we dat als singeltje meenemen naar Zuid-Afrika. Uh, de bedoeling is. Dat we uh, daar dan een klein beetje reclame mee gaan maken, dat we nog eens kunnen terugkomen. En natuurlijk, het Nederlands, ze verstaan het wel, maar niet alles. Als het te snel gaat zoals dat wij hun taal, als het, als het beginnen te praten, dan is het heel moeilijk verstaanbaar. Um, maar het is wel een hele mooie taal. En ik weet nog niet of ik de cd ga helemaal in het Zuid-Afrikaans opnemen. Dat weet ik nog niet. Dat zullen we zien na deze tour. Maar we gaan gewoon in het Nederlands spelen, alleen fantastisch toch. Dat zal ik waarschijnlijk in het Zuid-Afrikaans... Oh, dat bestaat eigenlijk, het is Afrikaner zeker. Hè? Um, proberen te zingen. Ja. Ja, Stef Bos is helemaal weg van, van Zuid-Afrika. Hij heeft uh, zijn laatste tournee, denk ik, met, met Zuid-Afrikaanse liedjes. Uh, zie je dat zelf, uh, dat die... Microbe misschien zou overkomen om ook in het Zuid-Afrikaans te gaan? Ik denk dat het tof kan zijn als, als uw muziek daar echt aanslaat. Om het dan effectief ginder te gaan doen. Maar um, hier bijvoorbeeld zou ik niet in het Zuid-Afrikaans zingen. Nee, omdat ik vind Nederlands vind ik eigenlijk ook een hele mooie taal. Ik hoop ooit in, uh, in het Nederlands nog eens naar het buitenland te kunnen gaan. Maar daar vrees ik een beetje voor. Met die volk, met cadrille en zo, ging dat wel. Omdat dat... Uh, ja, dat is echt een volkszin dat is traditionele muziek. En die komen ook Scandinaviërs en ze komen ook naar hier met hun traditionele muziek. Maar in de popmuziek is dat toch heel moeilijk blijkbaar. Maar ja. Nederland gaat wel wel zeer sterk. Hè? Ja, ja, maar het is gelukkig, hè, want Vlaanderen is heel klein, dus gelukkig zijn we over de grens geraakt. En uh, ja, we spelen 42 keer in Nederland dit najaar, dus uh, dat begint allemaal goed te gaan. Wat vaak wordt gezegd van Nederlanders is dat ze daar een, een echte theatercultuur hebben, dat dat een beetje ontbreekt in België, daar hebben ze eerder een festivalcultuur. Uh, Nederlanders gaan ongelooflijk graag naar een uh, theaterzaal. Ja, en die theaterzalen zijn ook altijd heel goed uitgerust, die technische kant van die zaal, dus de, de, de belichtingen en het geluid en zo, is soms opmerkelijk beter dan in sommige culturele centra hier in België. Dus daar wordt heel veel aandacht en geld aan gegeven en. Um Elke dag van de week gaan ze daar naar theater uh, in Nederland. Dus dat maakt eigenlijk... Je, speelt, je kunt even op een maandagavond spelen in Nederland als, als op een zaterdagavond. En daar komt evenveel volk. <laughs> dat is heel grappig. Hè? Waar haal je eigenlijk je inspiratie vandaan? Want we hebben vandaag gehoord dat je ook uh, soms over de plas gaat. Uh, met een Amerikaanse band of die wij niet ongelooflijk goed kennen. Maar je, je schrijft je ook uh, een aantal nummers zelf natuurlijk. Ja, ja, ja, ik vind het soms leuk om een, om een nummer dat ik ergens op een cd heb staan, um, dat ik al heel lang ken en dan supergoed vind, maar eigenlijk kent niemand dat dan. Ik vind dat leuk om dan een keer te vertalen en aan, aan de mensen te laten horen: van kijk, uh, dat, dat is een tof nummer, want anders hoort ze dat nooit. Uh, en ik wil dan de muziek delen. Maar als ik zelf schrijf, dan is dat: oh ja, mensen vragen, ik als waar haal je inspiratie. Uh, van overal, en, en, uh, zowel uit je fantasie als uit dingen die echt gebeuren. Um, wat er Dikos gebeurt dus Ik geef dan het voorbeeld van Orpheus. Dat, eh, Roland heeft een melodietje, Er zit een gitarist. En zegt dan van uh, ja ik had iets met tu-tu-tu-tu, hij zingt dat dan. En dan zegt hij, en in, en in het refrein moet het zijn en hier ga ik naar beneden. En dat is het dan. En dan beginnen te brainstormen en dan gaan ja, we naar beneden. Oké, okay, de hel. Ja, we gaan iets maken over de hel. En dan uh, Dante, um, Orpheus, en dan beginnen zo ja, mooie verhalen over. En dan ga je die opzoeken. En dan probeert hij dan naar uw eigen leven om te zetten. En ik vind het leuk om, om um, intertextuele dingen te doen. Um, maar ook wel om, om uh, dingen. Ik schrijf het vanuit de ik-persoon altijd, maar het is niet altijd met mij gebeurd. En, en dat vind ik ook interessant, omdat ik dan een soort actrice word die het interpreteert. En soms is, dat, is het beter om het afstandelijker te houden dan dat je echt zo... Als ik elke naam op het podium zou staan huilen of zo, of zou staan uh, gieren van het lachen, dat zou uh, niet zo handig zijn om te zingen. Dus het is een beetje zoals acteren, denk ik. Hoe komt het eigenlijk, denk je, dat de vrouwen zo... Ongelooflijk sterk vertegenwoordigd zijn. Hè? Jij bent uh, al een tijd goed bezig. En straks uh, komt er ook een uh, nieuwe cd van Hannelore Bedert. Het zijn de vrouwen die op dit moment uh, het mooie weer maken in de kleinkunst. De nieuwkomers zijn vooral vrouwen. Dat wordt tijd, denk ik. Nee, ik denk dat dat gewoon opvalt, omdat er heel weinig vrouwen geweest zijn, altijd in de muziek. Zangeressen zijn er altijd wel geweest, maar zangeressen die ook nog eens hun eigen liedje schreven en die ook nog eens zelf piano of gitaar speelden. Of, of, neem nu blazersecties, er komen ook... Uh, meer en meer vrouwen die saxofoon of trombone of trompet spelen. En ik vind het een heel leuke uh, uh, evolutie, zoals uh, een groep als, als Billy King. Uh, ik vind dat wel een tof initiatief. Dus tenen zij zelf, tenen in het is niet echt om een statement te maken, maar uiteindelijk do doe je het wel, zeker in de muziekwereld, misschien niet naar het publiek toe, maar in de muziekwereld, omdat het echt wel overheerst wordt door mannen. En ik vind al. Tof, om dat, eh, vrouwen op een andere manier toch wel daartegen aankijken en dat je toch een nieuwe wind krijgt. Of zo. Dat is wel tof.